Loop in de stad, ik heb mij in mijn zak en ik ben nog op zoek naar een plus 1. Jij hebt vast een hele dikke pak, maar toch lief je vanavond lekker mee. Je staat niet op de Vanaf ben jij de penny en ik Drink maar van mijn fles, alsof jij het hebt gefixt Vanaf ben jij de Betty, en ik je sugar daddy Dus dans een beetje sexy, en draai eens met die beel. Want vanaf ben jij de Betty, en ik je sugar daddy Je weet toch, rock syrup betaalt de bil Jij krijgt alles wat je wil Bill.